7 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De 18-jarige Saoedische Rahaf Mohammed Al-Koenun is aangekomen in Canada... waar ze asiel krijgt. De vrouw kwam vorige week aan op het vliegveld van Bangkok. Ze was op de vlucht voor haar familie omdat ze de islam had afgewezen... en zich ernstig bedreigd voelde. Haar paspoort was ingenomen en ze zou worden teruggestuurd naar saoedi arabië Maar ze verschanste zich in haar hotelkamer... waar ze via sociale media veel steun kreeg. Uiteindelijk mocht ze naar Canada, waar ze naar een opvangadres is gebracht. De grote ontploffing in de bakkerij in het centrum van Parijs... heeft drie mensen het leven gekost. Het zijn twee brandweerlieden en een Spaanse toeriste. 47 mensen raakten gewond... van wie er tien in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De oorzaak van de ontploffing is vermoedelijk een gaslek. Op het moment van de ontploffing was vanwege het lek... de brandweer al aanwezig.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 Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk ontslaat 10% van de ongeveer 6000 werknemers. Het bedrijf met een geschatte waarde van zo'n 30 miljard dollar is financieel gezond... maar wil afslanken als voorbereiding op enkele grote projecten. Afgelopen week presenteerde SpaceX nog een nieuw prototype raket Starship... waarmee het naar de maan en uiteindelijk Mars wil vliegen. En dat project zal naar schatting al 10 miljard kosten. SpaceX verdient geld met het lanceren van satellieten... en het bevoorraden van het internationale ruimtestation ISS. En dat doet het bedrijf met herbruikbare raketten. Het weer, ook vanavond nog een bui, maar soms ook een opklaring... en een stevige noordwestenwind. Het is ook vannacht een graad of 7. Morgen regenachtig, veel wind en zo'n 9 graden, later wat meer buien. Dit was het nos Short. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Please put us in your seatbelt. De zaterdagavond, Zin. Retreat clearing to go on the world rally. De zaterdagavond, the Euro Breakdown. Ah, jongens, heerlijk. Het is gewoon vier over zeven. Ja, dat betekent maar één ding. We zijn er weer.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 En ja, natuurlijk ook de lekkerste platen van de Europese bodem. Dus uh, ja, check it chan chest over, we komen eraan.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 wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan The yogis wanna kick it, Jackie Chan I can't so a lot She don't want to think She don't want to be no She just want to stay up late She just want to sniff the white Can't tell her nothing No, can't tell her nothing She said she too you Don't want no man So she gon' call her friends That's a plan I just saw ordered sushi from Japan Yeah Jackie Chin, cheers though Tico en natuurlijk ook Post Malone. Heerlijk jongens, we zijn er weer. Ja, als ik dan nummer hoor moet ik iedere keer denken aan sushi en dan krijg ik zin in sushi. Ja, <lacht> het gaat dus niet over sushi hè? Nee, ik weet het. Het gaat over uh, volgens mij, ik heb begrepen over uh, de Japanse vrouwen van extra diensten, om het even zo te zeggen. Ja. Ja. Schijnt. <lacht> dus. Hé, hey, um, het is weekend. Het is zaterdag. je Breakdown is begonnen. Hoe is jouw weekend tot nu toe geweest?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 En ik heb lekker de hele middag op de bank gezeten en, en ja, genetflixt. Heer. Dat, dat, dat eigenlijk. Het is echt gewoon saai. Gewoon echt saai. En saai kan ook wel eens goed zijn. Ja, zeker. Zeker. <laughs> hey, even, even kort even tussendoor. Um, er is een uh, nieuwe plaat binnengekomen in, uh, in de lijst. En dat is, uh, ja, is van Hardware. Hardware die heeft een uh, plaatje opgenomen met uh, Jaguar. Jaguar. Ik weet niet of het goed uitspreekt. Maar het is Being Alive. En ik heb hem vandaag nog heel even kort even voorgeluisterd. Hè, zoals een DJ betaamd. En ik moet zeggen, ik vind hem wel lekker. We gaan hem ook gelijk draaien. En uh, jij, je tip voor deze week had je ook klaarstaan, toch, of niet? Ja. Echt waar? Ja. Wat mm. doorgestuurd. Goed. Heel goed, heel goed. Met trots op jou hij staat volgens mij ook al in de lijst, dacht ik. Top. Top mooi. Is het weer zo goed als vorige week? Want ik heb, even um... niet, ik heb even niet gekeken deze keer. In ieder geval niet geluisterd. In ieder geval niet voorgeluisterd. Nou, ik vind. Hij is niet.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 The gonna Eén van de, de drie uh, binnenkomers uh, deze week. Van Hardwell en Jaguar. Uh, welke die andere twee zijn, dat uh, ga je natuurlijk uh, straks horen. Want wij hebben, in de tussentijd hebben wij hier iemand in de studio gekregen. Ja. Uh, hij uh, heeft uh, even tijd gemaakt uh, naar uh, twee chocolade brownies, één bananensplit... en uh, de rest wat hij allemaal bij, bij de zee over heeft weggesnijd. Oh, wat een saté'tje.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 hoe meer drank, hoe meer vreugde. Zeg ah maar. uh, ja. Ja, okay. ik wil niet. Ik, nou, ja, ja. <laughs> ja. ja. Nou, maar daar gaan we het binnen. Dan gaan we het wel even over hebben als die microfoons uitgaan. <laughs> hey, wij gaan in de tijd verder met uh, Benny Blanco, Calvin Harris met I Found You. We hebben nog een uh, paar leuke nieuws voor jullie klaarstaan. staan. Want uh, Davina, die uh, staat uh, met haar plaat. Duurt lang uh, elf weken, dus op nummer 1 hier in Nederland. Dat mag ook natuurlijk wel even gezegd worden. Uh, we hebben uh, onder andere uh, nog nieuws. Um, uh, in ieder geval aangaande.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 voor mij komen en uh, jongens we gaan uh, langzaam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 Ben ik het niet mee eens, maar even, dan even, even, even het nieuws en nieuws er maar even bij pakken dan. Uh, Davina Michelle die heeft dus met haar hit Duur lang, uh, dus 11 weken uh, die, die plaat in ieder geval op staan. En ze heeft dus ook een plek in de top 2000, heeft ze verdiend. Best wel mooi natuurlijk, maar uh, de Rotterdamse, uh, ja, die, die snapt daar zelf niets van. De 23-jarige zangeres, uh, die vorig jaar doorbrak dankzij haar deelname aan uh, het tv-programma Beste Zangers, vindt dat ze niet in die lijst hoort. Zo zegt ze zelf, eigenlijk vond ik het bijna belachelijk dat te lang in de top 2000 kwam, zegt Michelle in gesprek met uh, Algemeen Dagblad. En als ik aan die lijst denk, denk ik aan mijn familie om een vuurkorf meeblenden met de hits aan alle tijden in de laatste dagen van het jaar. En, en met Marianne Rosberg, uh, in ieder geval Rosenberg, um, de favoriet van mijn vader en Queen. Uh, de zangeres voelde zich wel vereerd natuurlijk dat ze mogen optreden in de top 2000, in de top 2000 café.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 En dan... The...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 En dan zie je ook dat hij bier morst over de speaker heen... en daar van, van, ja, van het podium af lazert. Aldus Al dus David um, ja Dan weer even terug even naar ja, wat andere nieuws. Um, R. Kelly heeft natuurlijk... Toen, vorige week hebben we het even over gehad... Um,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 Nou ja, voorbeeld wil ik niet zeggen. Maar hij, hij, hij was gewoon echt een... Hij, ja, voorbeeld-icoon. Ja, Ik denk Icon, dat hij naar het voorbeeld toe gaat. Hij had die plaat... Denk ik, dat is misschien nog wel zijn bekendste plaats geweest. The World's Greatest. Dat hij in die boxding staat. Weet je, dat het, het is... Dat, dan vind ik het zo jammer dat je zo afglijdt zoals is. Dat, dat ja. kan ik gewoon niet begrijpen. Maar dat dan ook in die documentaire... Hoe, door wie is die documentaire nou eigenlijk gemaakt? Maar dat door is voor, R. Kelly zelf? Nee, niet door R. Kelly zelf. Het is echt surviving R. Kelly. Dus het gaat... Het is echt de, de, de, de vrouwen die daar de, de, de slachtoffer van zijn Die geweest. hebben die, die, die documentaire in elkaar gezet. Ja, die, maar, die hebben zelf. dat in samenwerking met, met, met, met het uh, uh, uh, uh, uh, tv-station... Uh.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 I can see why you made me feel high, cause you had me so low, low, low, you only seem torn cause you stunted my grow, grow, grow. I only wanted you cause I couldn't have you now that I know that I wasn't love, that wasn't love, that was just hope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 Volgens mij is het de, de, de oom van... Ik lees je juist. Sorry, nee, sorry Maaike, ik ken hem niet. Speciaal voor jullie jongens. Leandro Silva met Gofer Mambo.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 Toch, maar toch. Hey, wij gaan het eerste uur gaan we afsluiten. In het tweede uur gaan wij aftrappen met de tips eh, voor deze week. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zitten. Want Patrick en Vanity ja, en ook Simon hebben hun best gedaan om een leuke tip voor jou erbij te trekken. En wij gaan lekker afsluiten met eh, Jonas Blue, Jack and Jack met Rize. gonna ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future right off.